Uur. Gert Geluk met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslagen in Sri Lanka is opgelopen tot 310. Onder de slachtoffers zijn 12 nationaliteiten. Ook drie Nederlanders kwamen om het leven. Vannacht ging in Sri Lanka de noodtoestand in waarmee de politie en het leger meer ruimte hebben om mensen vast te zetten. Inmiddels zijn 40 verdachten opgepakt. In Bulgarije is een man van 21 veroordeeld voor de verkrachting en de moord op de TV-journaliste Victoria Marinova. Hij moet 30 jaar de cel in. Marinova werd vorig jaar vermoord, gevonden langs de Donau. Aanvankelijk werd gedacht dat haar dood iets te maken had met haar werk als journalist. Maar volgens de Bulgaarse justitie had de dader een seksueel motief. De Real IRA, een afsplitsing van de IRA, erkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van Lyra McKay. De Noord-Ierse journaliste werd donderdag doodgeschoten in de Noord-Ierse Derry, Toen ze aan het werk was en naast een politieauto stond. In een brief van de krant Irish Times biedt de organisatie excuses aan voor de dood van McKay. De Real IRA is uit een verenigd Ierland. De groep splitste zich in 1998 af van de IRA, toen die de wapens neerlegde na het tekenen van een vredesakkoord. Brunei heeft de invoering van de sharia-wetgeving verdedigd. Volgens de nieuwe wetgeving kunnen homo's worden gestenigd als ze seks hebben. De autoriteiten schrijven nu dat dat waarschijnlijk niet vaak zal gebeuren, aangezien er twee betrouwbare getuigen de homoseks gezien moeten hebben. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Russische president Vladimir Poetin hebben binnenkort een ontmoeting met elkaar, mogelijk nog deze maand. Mogelijk is de ontmoeting in de Russische havenstad Vladivostok, daar zouden de voorbereidingen al in volle gang zijn. In Duitsland zijn dit paasweekend bij verschillende ongelukken al motorrijders om het leven gekomen. Door het mooie weer waren veel motoren op de weg, volgens de politie hadden rijden veel motorrijders te hard en is het aan het begin van het seizoen nog veel onwennigheid. Het weer, een zonnige dag met ook wat sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden te wallen en rond de 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Zwaan bij de ANWB. Onder invloed van de meivakantie is het wat minder druk dan gebruikelijk. Toch staan er wel een paar files op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen de afrit Almere Haven en Eemnes, 5 kilometer. Verderop tussen Hilversum en Knoopend Rijnsweerd, 5 kilometer... met bij elkaar een kwartier extra reistijd. A44 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Oerstreest en Kaagdorp, 8 kilometer... met daar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Dankjewel namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Van de zee, waar is jouw kracht enorm? Het ontvloed je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind. Zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon hier, als je het niet eraf vindt. Blijf jij maar liggen. Dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er bij?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 Er is er maar één die dat moeten moet, maar is dat voorbij? Ik ben een lievetje, maar ook geen kerel zonder hart. Geef me nog een kans, smeek je alsjeblieft. Geef me nog een kans en laat. Ik ben bang en boos, ken je dat, er is van alles los. Wat je doet, ben je krijgen die niet uit je kool. Wat je doet, niemand geeft je een schouderklok. Maar God is dat voor ver, ik ben geen liefde, maar ook geen kerel zonder haar. Geen me nog een kans? Smeek je alsjeblieft. Geen me nog een kans? Hey. Ze heeft meloenen Lekker gezond Op hoge hart Wow. Oh, Dat zal dus hebben! Freedom. Het enige trio waarop oh, we wel oh, zitten! Oh, oh. Smoe, hollen, hollen, hollen, hollen! Jagen, wacht wat er gaat komen! Hulp en bol, die ga ik slopen! Ik heb nachten liggen, wachten tot het komt! Ik wil feest! En ik hoop niet uit te leggen, wat de vliezen altijd zeggen! Ga je doen? till the break, come down! Dit is een feest waarvan ik morgen the Marvel Tuurlijk nog, ond'm dit, dit, dit, dit is ZFM. Oeh, dat is lekker. Dan wordt weer een feestje. Schudden met die toeters. Hand in de lucht. Monde de ju. Dat klinkt rechts goed. Goed die in de lucht. De fiets is aan de deuren dicht. Alles maakt uit, behalve het licht. Iedereen maakt met Helmond Maakt niet uit hoe haar zit los, hoe jurk zit strak, gelijk wel vacuum verpakt. Vrouwke, kom eens dichterbij, ga er vanavond mee met mij. Me. We gaan heen en weer, we gaan op en neer. Roken maakt me gek, met een lekkere lijk. Oh, lekker! We gaan heen en weer, ja. we gaan op en neer. Roken maakt me gek, met een lekkere lijk. Kudde met de kontje, snolle bolletje.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 Never. af te leren dan? Je weet het, hè? Alleen als hij ijs en ijskoud is. Dit is ZFM Zandvoort.